11 uur, Rachid Finch met het NOS Journaal. Binnen de vakcentrale FNV is een meerderheid ontstaan voor het pensioenakkoord. De bondsraad van FNV Bouw ging vanmiddag akkoord. Daarmee is invoering van het nieuwe pensioenstelsel een belangrijke stap dichterbij gekomen. De extra toezeggingen die minister Kamp deze week deed, gaven uiteindelijk de doorslag. FNV Bouw liet een doorrekening maken en concludeerde dat bouwvakkers niet veel hoeven te in te leveren... als ze toch met 65 met pensioen willen. FNV-voorzitter Jongerius is blij, maar de grootste bond, FNV-bondgenoten, kan het besluit van bouw niet goed begrijpen. Volgens bondgenoten is het AOW-gat voor lagere inkomens in de pensioenplannen nog steeds te groot. Maandag neemt de federatieraad van FNV een definitief besluit. Het lijkt vrijwel zeker dat een meerderheid dan instemt met het pensioenakkoord. Bij de Kuip in Rotterdam heeft de politie ingegrepen bij een protestactie van Feyenoord-supporters. De groep supporters dreigden het Maasgebouw te bestormen. Met getrokken pistool wisten agenten te voorkomen dat ze binnenkwamen. De rellen waren rond kwart over acht, een half uur voor de wedstrijd tegen de Graafschap. Supporters staken vuurwerk af en vernielden de ingang van het gebouw. Er zijn twee mensen aangehouden. Er zijn al langer spanningen binnen de club. Supporters beschuldigen de leiding van Feyenoord van wanbeleid en eisen dat de bestuurders opstappen.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 Ons land heeft nu een kabinet dat als een bankkonijn in de koplampen van de PVV zit te staren, zei Cohen. Afgevaardigden van verschillende oppositiegroepen in Syrië... hebben net buiten Damaskus een bijeenkomst gehouden. Een van de deelnemers benadrukte dat het belang van de bijeenkomst was... dat die in Syrië zelf plaatsvond. Eerdere ontmoetingen van de oppositie waren in Turkije. Twee dagen geleden werd in Istanbul de Syrische Nationale Raad opgericht... De overleg van vandaag bij Damaskus was bedoeld om de oppositie te verenigen. Er waren zowel islamisten als seculieren. De Syrische Veiligheidsdienst hield een oogje in het zeil, maar er zijn geen arrestaties verricht. Minister Rosenthal heeft de Palestijnse president Abbas opgeroepen af te zien van het plan om volgende week het VN-lidmaatschap aan te vragen. Volgens Rosenthal dragen eenzijdige verklaringen niet bij aan een oplossing. Abbas wil de kwestie volgende week in stemming brengen in de VN-veiligheidsraad. Israël, gesteund door de Verenigde Staten, verzet zich daartegen. Volgens Israëlische media is Israël wel bereid de Palestijnen... een hogere status bij de VN te geven. Rosenthal sprak gisteren ook met zijn Israëlische ambtgenoot Lieberman. Hij riep hem op stappen te zetten... zodat de vredesonderhandelingen kunnen worden hervat. Wat voor stappen minister Rosenthal heeft aangedrongen, is niet bekendgemaakt. Veel winkels hebben enkele uren te maken gehad met een pinstoring. Die storing begon rond half vijf en twee uur later waren de problemen voorbij. Ongeveer één op de vijf pintransacties liep vast. De oorzaak van de storing is nog onduidelijk. Equens, dat is het bedrijf dat het betalingsverkeer regelt... zegt dat de storing niet te maken had met het nieuwe pinnen. De Egyptenaren mogen op 21 november naar de stembus voor de parlementsverkiezingen. De Arabische nieuwszender Al arabia meldt dat op gezag van het hoofd van de kiescommissie worden de eerste verkiezingen sinds de val van president Mubarak... zeven maanden geleden. Op 22 januari wordt er gestemd voor de Senaat. De kiescommissie maakt de data volgens Al Arabiya... binnen een paar dagen bekend. Feyenoord heeft de koppositie in de eredivisie veroverd. De Rotterdammers wonnen met thuis met 4-0 van de Graafschap. Alle doelpunten vielen in de tweede helft. Vitesse had thuis geen enkele moeite met Roda JC. Het werd 5-0 voor de Arnhemmers. De FC Groningen won thuis met 2-0 van hekkensluiter Excelsior... VVV Herenveen tot slot eindigde in 3-0. Dan het weer. De hele avond nog buien die in de loop van de nacht wegtrekken. Morgen wisselvallig met regelmatig regen en onweer. Het wordt hooguit 17 graden. Na het weekend licht wisselvallig en de temperatuur loopt iets op. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie, één melding op de A4 Amsterdam richting Delft. Tussen Schiphol en Hoofddorp staat twee kilometer file door wegwerkzaamheden. En tot zover de Verkeersinformatie.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 Het is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten... van Radio en TV en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Max van Wezel. Goedenavond. Een beetje nationalisme vind ik niet erg... maar ik vind dat de firma Unox te ver gaat. Nieuw, Chinese tomatensoep met groenten, met mie en lenteuitjes. Dat staat sinds deze week op de reclameborden te lezen. Met als onderschrift, zoals ze die alleen in Nederland kunnen maken tomatensoep alleen in Nederland zouden ze bij Unilever niet weten dat ze in China ook heel goede Chinese tomatensoep hebben. Josie heette dit en het was van Joan Armatrading ik al begin van deze zaterdagaflevering van Met het Oog op Morgen. Met de volgende onderwerpen. Agnes Jongerius lijkt toch aan het langste eind te trekken. FNV Bouw heeft zich vanmiddag achter het pensioenakkoord geschaard. En nu is er een meerderheid voor haar standpunt in de zogeheten Federatieraad. Maar hoe dichtbij was de scheuring in de vakbeweging en is die afgewend? Over het pensioenakkoord ga ik straks praten met de voorzitter van FNV Bouw, John Kerstens. En met CNV-voorzitter Jaap Smit die het hele drama rond het pensioenakkoord van dichtbij heeft meegemaakt. Koersvast in turbulente tijden, dat wil Mark Rutte zijn. Maar is zijn minderheidskabinet nou eurofiel of eurosceptisch? Bezuinigt hij te veel of juist te weinig? Niveleert hij net zo erg als Joop den L. of pakt hij juist de zwakste in de samenleving te hard aan? Daarover gaat straks het gesprek met twee vertegenwoordigers van de oppositie. Ronald Plasterk, de financieel woordvoerder van de PvdA... en Kees Verhoeven, opkomend talent binnen D66. In Nederland is hij niet zo bekend, maar in Engeland ligt het anders. William Golding, auteur van gruwelroman Lord of the Flies... en winnaar van de Nobelprijs voor de literatuur. Morgen zou hij zijn honderdste verjaardag hebben gevierd... en naar aanleiding daarvan komt een nieuwe vertaling van Lord of the Flies uit. Ik praat straks met uitgever en Golding-kenner Martijn David... over een man met een pessimistisch mensbeeld. De bus rijdt als een kamer door de nacht. De weg is recht, de dijk is eindeloos... Links ligt de zee, getemd maar rusteloos. We kijken uit, een kleine maan schijnt zacht. Tijdens de Nacht van de Poëzie in Utrecht... kruipt actrice Hadwig Minis in de huis van dichteres Vassalis. Aandacht daarvoor om vijf voor twaalf, heet de rubriek. En live hier in de studio een optreden van Mayra Andrade. Ze staat bekend om haar zwoele en swingende mix... van Kaapverdische ritmes, Braziliaanse klanken en jazzy popsongs songs en werd bekroond met de prestigieuze BBC Radio Free World Music Award. Dat allemaal straks, maar eerst het nieuwsoverzicht. Zaterdag, 17 september. Opnieuw is Geert Wilders teleurgesteld in het kabinet. Minister De Jager heeft een brief geschreven... over de gevolgen van de Europese en de Griekse crisis. De Jager gaat er nog steeds van uit dat Griekenland het overleeft. Wilders heeft de brief grondig gelezen... en constateert dat er niet in staat wat plan B is van het kabinet. Hij had graag willen weten wat voor Nederland de voordelen zijn... van het nu stoppen met de steun aan de Grieken. Maar het vijand van de PVV, Partij van de Arbeid, is ook teleurgesteld. Financieel woordvoerder Ronald Plaster constateert dat de jager zich wel heel erg beperkt tot algemene scenario's. Er zitten scenario's bij waar de schade voor de Nederlandse economie elk jaar in de orde van 30, 40, 50 miljard euro is. En dat is dus een pakket dat veel groter is dan de hele bezuinigingsoperatie van het huidige kabinet eh, bij elkaar. Kamerleden kunnen de informatie overigens maandag wel vertrouwelijk inzien. Maar daar zit SP-Kamerlid Ewout Eergang niet op te wachten. Ik heb eigenlijk ook niet zoveel behoefte aan allemaal vertrouwelijke brieven. Want ja, zo kun je niet uh, de discussie in het parlement uh, voeren. Wat per definitie natuurlijk, en dat moet ook zo zijn, een publieke discussie uh, is. Straks praten we over door, want dan is gewoon het plasterk hier, net als Kees Verhoeven. Ja, oplossingen voor die Europese economische crisis die zijn er overigens nog steeds niet. Zo heeft de top van ministers van financiën in Rotslav in Polen bijna niets opgeleverd. Ook konden de ministers niet tot afspraken komen om een belasting in te voeren voor financiële transacties. Dat tot verdriet van de Belgische minister Reinders. And I'm sure that we need to put on the table the, the financial transaction tax and important not only to the budget but to stabilize the flows in on the maar er is ook goed nieuws voor het kabinet. FNV Bouw heeft dus ingestemd met het pensioenakkoord. En daarmee is binnen vakcentrale FNV een meerderheid voor de pensioenplannen. Een grote meerderheid van de leden van FNV Bouw stemde voor. En daar had voorzitter Kerstens niet eens veel overredingskracht voor nodig. Wij weten met z'n allen waar wij voor gaan. Wat voor ons belangrijk is in het pensioenakkoord. En ja, We hebben het aan de mensen overgelaten om te zeggen of dat voldoende was. En die hebben een overgrote meerderheid gezegd dat het voldoende was. En ook met John Kersens praten we straks verder. Dan het dramatische ongeluk bij een vliegtuigshow in de Amerikaanse staat Nevada. Er zijn negen doden en zeker vijftig gewonden gevallen. De gewonden zijn er slecht aan toe. Een gevechtstoestel uit de Tweede Wereldoorlog stortte tijdens de show in het publiek. De piloot, een 74-jarige veteraan, was zeer ervaren. Hij kwam om het leven bij de crash, maar het publiek vereerde hem als een held. When it started coming down, it looked like he must have been pulling really hard on the stick to try and get it as far away from the stands as possible. De crash werd waarschijnlijk veroorzaakt door een technisch mankement. Different people see different things, but there appeared to be some uh, problem with the aircraft that caused it to uh, go out of control. En uh, we weten allemaal wat het eindresultaat was. On that. Ook op de Grinkelse Heide bij Ede liep het tijdens de herdenking van de slag bij Arnhem niet van een leien dakje. Al was het minder dramatisch dan in Nevada. De parachutisten hadden last van de harde wind, waardoor tien deelnemers verkeerd neerkwamen en botbreuken opliepen. Er waren ook mooie momenten, zoals deze man die de sprong maakte samen met de as van een overleden veteraan sinds zijn laatste sprong. I must admit, I haven't jumped for a while. It's getting a bit nervous, and I was saying, all right, Harry, come on, we're going to do this. You, you, you did this and fought a battle at the end of it. All I've got to do is jump out and uh, go and have a drink. So uh, we'll get this together and let's get out the door and get it done. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Welkom toonmaire Andrade. Welkom hier in Hilversum in Holland. You. you, you were born in Havana in Cuba, but where are you living now? In Paris. Well, your music, it's world music, or would you describe it any other way? Well, you know, world music is a label, you know, it's a name that a few people created a few years ago. I know one of them. <laughs> so um, we would like, to, I would love to have another expression, you know, to to describe my music because it's quite limited, but, uh, well, we have to manage this. <laughs> You'll find words one day. <laughs> What's the first song you're going to play for us? Uh, mana please thank you Mana nova bonita Manchita ta sonni acordado Fla ma pobreza capa ma traballo cresta muito cansa <plays> Mana nova bonita maar gita acordado. Flama, pobreza, kappa. Má trabalho, cresta muito cansado. Então, e faze um bistiro novo, e sai desse cutelo. A praia Santa Maria, barranja casamento. É, é, é. E faz me ser um vestido novo e sai disse o Oi na pra praia santa maria barraja casamento. mento grande, flamengo sacramento se mainen in casa viré bij de doente, zo desgosto. Waar vaak, ma na vaak, cidade grande, flamen, na sacramento. Só que esqueci de seguintes, que deixa na sofrimento. Ma na ka krekker, keer is er, keer solta j'oubi, balaar. Waar vaak, wè, keer kin ordeas, Pouco pa' ele, flamme, sta mo tomal calzado. Manaka creke ke lice sota jobi palaro. Kelkin ordeas al e pouco pa' ele, e flamme, sta mo tomal calzado. In tongue, e faze, um bistro no e sei, se cutelo. Santa Maria, Baranja casamento Ee, eee, eee, eee, eee, eee, eee, eee, praia Santa Maria oh, eee, eee, Va a spirare grandi sacramento se mai neca salve del, fai dar venti soresi ghoster. Ma va a spirare grandi fiamme, un sacramento so che s'esceri seguite, che ne sono, na sono, ne sono, ne sono va va. Derà ta -da. hier in de studio van Marja Andrade. En, en straks hoort u uh, nog een nummer van haar. Het, uh, oh, ik ben nog vergeten te zeggen dat u de uitzending ook kunt zien via onze webcam. Dan moet u zoeken naar www.radio1.nl. En dan ziet u Marja Andrade straks optreden. Dan ziet u trouwens ook de optredens van Kees Verhoeven en Ronald Plasterk... En Jaap Smit en John Kerstens. Daar beginnen we nu even mee, want het was eindelijk een mooie dag... voor FNV-voorzitter Jongerius. De bouwbond steunt dus het pensioenakkoord... en daarmee heeft ze een meerderheid in de federatieraad. Die raad vergaat uit maandag. Nou ja, is de crisis in de vakbeweging nu bezworen... of brengt alsnog een schisma... In de FNV. Daarover ga ik allereerst praten met de voorzitter van het CNV, Jaap Smit. Welkom meneer Smit. Goedenavond. En met John Kerstens, voorzitter van FNV Bouw, die dus vandaag zijn stem heeft uitgebracht. En die is aan de lijn, dag meneer Kerstens. Goedenavond. Een vermoeiende dag gehad waarschijnlijk. Ja, het was een lange dag, dat kunt u wel zeggen. Dat kunt u wel stellen, ja. Uw bond uh, had aanvankelijk nogal wat bezwaren tegen dat pensioenakkoord. Wat heeft u nou uiteindelijk over de streep getrokken? Nou, voor FNV Bouw was eigenlijk één punt uh, cruciaal. Dat is dat het uh, pensioenakkoord de mogelijkheid biedt, anders dan de plannen van het kabinet... om straks toch nog voor je 65ste feitelijk te stoppen met werken... en dan vervolgens vanaf 65 AOW te gaan ontvangen. Maar dat moet dan wel een fatsoenlijke AOW zijn. Een AOW waarvan je goed kunt leven, om het zomaar te zeggen. En dat ontbrak er nog aan in de eerste versie van het pensioenakkoord. En daar is de laatste week nogal wat verandering in gekomen. Jan Smit van het CNV. Uh, bent, bent u blij? Want het CNV was al een tijdje voor dit akkoord. Bent u blij dat de FNV bouw om is en daarmee ook de hele FNV? Ik ben blij dat de FNV-bouw ermee instemt. Overigens hadden wij datzelfde voorbehoud, alleen dat was voor ons niet een nee tenzij maar een jaar mits en het ging precies over hetzelfde punt. Ja, je bent wat gematigder hè, dan de FNV dus wie zegt dan... Nou ja, mits is uh, ja, 80, 90 procent van dat akkoord staan we achter. Uh, maar hier moeten we nog een, een punt maken. En dat is gelukkig uh, afgelopen week dan ook gebeurd. En wie is dat te danken eigenlijk, dat het nu gebeurd is? Dat is aan ons allemaal te danken. Het is niet wie het hardste schreeuwt, het komt het hardste de belangen op. Dat is uh, aan ons allemaal te danken. En ook aan de Partij van de Arbeid die... Uh, uiteindelijk gewoon uh, de stap heeft meegezet. Dus uh, ik denk dat we dat succes met elkaar mogen delen... en niet in één partij kunnen toeschrijven. Meneer Kerstens, waar zit hem nou zonder alles uit te leggen, hoor? Want ik heb me erin proberen te verdiepen vandaag. Het is behoorlijk technisch en ingewikkeld. Maar waar, waar zit het nou het cruciale verschil in? Waarom dat akkoord een paar weken geleden... zelfs een paar dagen geleden nog onacceptabel was en nu acceptabel? Wat is er nou zo verbeterd? Nou, er zijn twee dingen gebeurd. Er is een overleg geweest met de minister en met de werkgevers... En er is een kamerdebat uh, geweest. Mm -hmm. en uh, Op beide momenten is er iets in het akkoord veranderd. Het komt er eigenlijk op neer dat er nu een, een set van maatregelen is... die mensen in staat stellen om die fatsoenlijke ANW op 65... als ze straks ervoor kiezen om die ANW op 65 te laten ingaan te realiseren. En dan moet u denken aan het naar voren trekken van, het eerder door minister, van de eerder door minister Kamp geïntroduceerde doorwerkbonus. Daar kwamen bouwvakkers in zijn oorspronkelijke voorstel niet aan toe en nu wel... En het is anders dan in het regeerakkoord stond, nu ook mogelijk om uh, via je werkgever te sparen voor een aanvulling op je AW door middel van de zogenaamde vitaliteitsspaarrekening. Mm -hmm. um, Kees Verhoeven van, van D66, inmiddels ook uh, gearriveerd hier. Uh, D66 heeft tegengestemd hè, van de week tegen dit uh, compromis. Ja, ik, ik zou het enthousiasme inderdaad wat uh, willen temperen. Uh, er is een akkoord gesloten uh, wat zegt dat we pas op, uh, in 2020 gaan we pas beginnen met het uh, verhogen van de uh, leeftijd om met pensioen te gaan. Ja, en onze partij zegt, uh, begin er nou eigenlijk gewoon zo snel mogelijk mee. We willen eigenlijk vanaf 2012 elk jaar twee maanden erbij om de dood eenvoudige reden... Um, we, we, we, we leven allemaal uh, vele jaren langer. We leven allemaal vele jaren langer gezond. Dus uh, is het ook niet zo gek dat we allemaal wat langer doorwerken. En daar zijn we nu steeds meer hoekjes van af aan het knippen... waardoor wij bang zijn dat er te weinig overblijft... en dat het eigenlijk geen zinnig akkoord is... wat niet de economie sterk maakt en doet wat we moeten doen. Ronald Plastek, uh, welke rol heeft de P van de A van de week gespeeld om dit akkoord mogelijk te maken? Nou we hadden al in het vorige kabinet in principe. Uh, waar ermee akkoord dat de AOW-leeftijd op termijn omhoog zou gaan. We leven allemaal veel langer dan in de tijd toen, toen Willem Drees het heeft ingevoerd. Um, maar voor ons was het wel een harde voorwaarde. Heeft af, ja, tot eigenlijk, wanneer was het donderdagnacht? Heeft dat een rol gespeeld. Um, dat. Uh, de me mensen die heel lang in de hele zware beroepen... en in de lage inkomenscategorieën hebben gewerkt... dat die toch uh, eerder kunnen uittreden... zonder een te grote achteruitgang in inkomen. Dat stond aanvankelijk eerst op min 13 procent. was het 8 En uiteindelijk is het, uh, de roos van mij en andere, drie uit onderhanden tot 3. Dus dan, nou ja, en dat, dat vinden we dan uh, een ja, goede... Acceptabel. Jap Smit, uh, ja. u bent dus al eerder akkoord gegaan, althans ja mits gezegd. Je kunt toch achteraf zeggen dat aan het verzet van mensen als Henk van der Kolk, uh, de FNV-bondgenoten, Cabo, hun taaiheid te danken is geweest, dat er toch nog een aantal verbeteringen zijn aangebracht. Bent u, bent u eigenlijk geen slecht onderhandelaar? Bent u niet veel te snel akkoord gegaan? Nee, dat spel dat gaat natuurlijk nu een volle omvang plaatsvinden. Van ja. Wie heeft er nou voor gezorgd dat? dat... zwarte pieten. Precies, Nou, daar heb ik niet zoveel zin om, om mee te doen. Uh, wij hebben niet stilgezeten de laatste weken. Uh, ons jaar mits hebben we verbonden aan een, drie punten. Eén daarvan is net benoemd. De andere gaat om die generatieneutraliteit van de manier waarop pensioenfondsen omgaan met hun uh, resultaatverwachtingen. En dat 55-plussers ook aan het werk geholpen worden als dat nodig is. Nee, kijk. Uh, het heeft niet zoveel zin om met z'n allen even hard te gaan roepen uh, wat je ervan vindt. Uh, we hebben er allemaal onze rol in gespeeld. Ik heb zelf met mijn collega's de laatste weken nogal veel contact gehad met politici... om met name ons sterk te maken voor het behoud van die levensloopregeling. Waardoor mensen ook kunnen blijven sparen voor hun, uh, om eerder uit te treden. Die vitaliteitsregeling is er gekomen. Dat is niet alleen maar gekomen door mensen die hard schreeuwen. Dat is ook gekomen door mensen die gewoon in alle rust in, uh, in hun lobbywerk gedaan hebben. Dus ik zou zeggen dat resultaat hebben we met elkaar geboekt. En U heeft ik vind, stille diplomatie bedreven? Ja, en, laat ik zeggen, ja dat zo zou je het kunnen noemen. En uh, uh, ik denk dat het nogmaals geen zin heeft om met z'n allen even hard dezelfde dingen te roepen. En overigens is het door dat heel hard te gaan roepen ook bijna kapot gevallen. Laten we dat ook uh, ons realiseren. En, Daarom ben ik blij met dit resultaat. En om te reageren op de heer verhoeven. Ja, um, als je ziet wat, hoe verdeeld de Kamer is... over hoe het uiteindelijk... Uh, uh, ook alleen al over dit akkoord, uw plannen... Ja, uh, daar is... Uh, het zijn vooruitstrevende, Het ja. zijn vooruitstrevende, maar u weet dat er geen andere. Nou, dan weet ik niet of dat voor het vooruitstrevende is. In ieder geval dit akkoord is nu een goed akkoord. En ik ben blij dat we dit compromis met elkaar hebben kunnen sluiten. Nu als politicus weet... Als geen ander hoe dat gaat. Nou Laat ja, misschien, ook... ben deze, uh, misschien ben ik nog te kort. Misschien ben ik nog kort politicus om blij te zijn uh, met een glasvat waar een heel klein bodemje water in staat, uh, moet ik dat nog leren. Maar ik hoop eigenlijk dat ik het niet leer. Want het is over acht jaar pas beginnen met iets waar je gewoon morgen al mee kan beginnen. Daar is over nagedacht in de hele discussie. Ik zou bijna willen weten van, van de heer Plastek, maar, maar ook wel van u. Van waarom niet gewoon gelijk beginnen en dat dan in, in kleinere stapjes doen? Dan, dan beginnen we in ieder geval, dan kan iedereen op een geleidelijke manier aan winnen. Waarom niet? Maar jullie staan toch ook, laten we eerlijk wezen voor een iets van anders groep Nederlanders. Kijk, de, de, de groep uh, uh, uh, waar, waar D66 zich op richt... dat zijn ook niet de mensen die 40 jaar lang nee. in de bouw gewerkt hebben. En, en dat, zijn, dat is toch een iets andere categorie. En als je, als je mijn, mijn oude beroep, als je bioloog bent... en je werkt in een laboratorium... dan wil je gewoon wel door tot je, tot je, 90ste. Tot je 90ste. Eindelijk dus, een Nobelprijs winnen dus het is ook wel Wij als grote, als grote volkspartij hebben inderdaad denk ik een iets andere visie op zo'n kwestie. Ik nee, ga nee, even, even naar John Kerst, van wij van Kerst. Wij staan ook voor alle Nederlanders. Mm. Meneer Plassen, vergeet dat niet. Dit is beter voor iedereen. Ik ga even naar John Kerst. Als wij dit akkoord bedoelt u? Uh, Even ja. John Kersen, want hij heeft de achterstand, die is aan de telefoon. Meneer, meneer Kersens, uh, vakbeweging zijn gaat natuurlijk ook erg om uh, eenheid maakt macht en de schouders eronder en de rijen gesloten houden. Hoe rampzalig is wat dat betreft die broeder- en zusterstrijd binnen de FNV geweest de afgelopen weken? Nou, ik word er allemaal niet blij van uh, natuurlijk. FNV Bouw had eigenlijk twee doelstellingen in dit hele traject. Dat is in de eerste plaats natuurlijk de best mogelijke afspraak op het terrein van AOW en pensioen maken voor je mensen. En op de tweede plaats op een manier die de hele FNV kan meemaken. Nou, denk ik dat we als FNV de afgelopen maanden een paar momenten hebben laten voorbijgaan, waarop we de rijen hadden kunnen sluiten. Ik denk zelfs dat dat afgelopen maandagnacht tijdens die marathonsessie van 16 uur ook nog mogelijk is geweest. En, uh, nou ja, maandag wordt heel lastig, natuurlijk. Met twee ja, want sporen. hoe zal de sfeer daar zijn? Dat wordt al ontzettend. De spanning zal zijn om te snijden, natuurlijk. Uh, ja, ik geloof niet dat er, uh, dat er gebak uh, rondgaat. Overigens ben ik ook niet super enthousiast over het akkoord. Ik hoorde net iemand zeggen dat hij het enthousiasme wel wilde temperen. Nou, ik ben er niet zo enthousiast oh. over. Maar uh, gezien de. ...alternatieven die er voorhanden zijn... ...en gelet op een aantal feiten die nou helemaal niet te ontkennen zijn... ...stijgende levensverwachting, een grotere rol van financiële markten... ...op de prestatie van pensioenfondsen en dergelijke, moeten we wel wat. Ja, die, die sfeer die blijft natuurlijk gespannen. Het gaat ook om hele serieuze zaak, maar ik hoop wel dat uh, we bij elkaar kunnen blijven. Want ja, het is wel, wat u zei, uh, Eendracht maakt wel macht. En de FNV heeft 1,4 miljoen leden, daar zit van alles tussen. Ja, nog wel wat te weinig jongere vrouwen, allochtonen en hoogopgeleiden. Ja. En, maar we hebben wel de unieke situatie, dat we aan de ene kant zeg maar, de polderaars hebben... en aan de andere kant, tussen aanstekens, de activisten. En die zouden elkaar moeten versterken in plaats van elkaar moeten bevechten. Jaap Smit, hoe, hoe erg heeft u zich in de afgelopen weken en maanden in stilte... zitten verbijten over Henk van der Kolk <lacht> en over fnv bondgenoten? <lacht> nee. Ik heb wel af en toe het gevoel gehad dat de hele discussie gegijzeld werd... door mensen die gewoon echt rabbia tegen dit akkoord waren. En ik ben het met John Kerstens eens. Dit is, we hebben dit ook geen juichakkoord genoemd. Uh, het kan ook haast niet, omdat uh, we moeten iets regelen. Ik heb gezegd, dit is, dit is een verbouwing van een huis... dat we voor de toekomst bestendig willen maken. Het wordt er niet luxe en comfortabeler van, maar het wordt er wel toekomstbestendig van. Dus, maar ik heb me wel verbeterd de laatste maanden... Ja, de, en ook dus met ledenogen gezien de verdeeldheid binnen de FNV. Want aan een verdeelde vakbewering hebben we ook helemaal niks. Dus dat is, en je ziet gewoon wel twee stromingen de groep die zegt, in alle redelijkheid moeten we bereid zijn... om een constructief te maken. En je moet doorgaan tot het gaatje. midden. wat zijn de anderen? Hoe zou je de anderen willen kwalificeren? De andere stroming? Wat ik net zei, je hebt de meer radicalere groepen... die zegt, we moeten echt de strijd aangaan. Een andere stroming. En het CNV is van natuur al een beetje meer van die stroming. Laten om de tafel gaan zitten en tot een goed compromis kunnen komen. Ik bedank Jaap Smit. En ik bedank ook John Kersens. Ja, toch heel veel sterkte maandag dan, bij de federatieraad. Ja, dan zal er geen gebak zijn. Uh, <laughs> en ik praat straks verder met Kees Verhoeven en Ronald Plasterk. Maar uh, allereerst, Marjera Andrade. You, you lived in Senegal, in Angola, Germany, uh, the Capverdian Islands. Now in France, as you mm. told us. Uh, what country did influence your music and your musical style the most? Well, I couldn't, I couldn't choose because um, my music is... It's a portrait of my life and all these countries were really important for, you know, this final result, you know, for who I am. And uh, yeah, it's, it's, I can't mix. It's a mix, yeah. What you're gonna sing now for us? Ojos Ficard. And um, I have with me Stefan Castri in the bass. Thank you. tajo vi passeu, que alquimoya foestra lasta flor meu bai boca bem mais cresceu viria joce deus povem busca a noite que vida sem amor Desamparo, ons tajouwe caminho, o spada e força de soldade e dor, qu'alma livre no tempo, um crevy, vive, co-odios, fichado, van teneu, junto comigo. Yo vi pa seu Oi alguém mora Foi estrela está flawo Baivo cada vez de deus Bavem busca uma mulher que cada leva a se virar sem bom amor Ah Raan na, desamparo, um stervi, cu ojos fitchado, pantheon, junto comi, qualma livre na tempo, um crevi, cu ojos fitchado, pantheon, junto comi.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 Andrade was dit. Thanks a lot. Morgen staat ze trouwens met haar groep in Paradiso in Amsterdam. This is very special. Thank you. Vlak voor het zomerreces, u herinnert zich het misschien nog... wees de Haagse redactie van Met het Oog op Morgen... de vier meest talentvolle nieuwe Tweede Kamerleden aan. Nou, twee daarvan konden vanavond niet komen. Dat zijn Ronald van Vliet van de Partij voor de Vrijheid... en Janine Hennis Plaschuit van de VVD. Maar uh, de andere twee hoorden u al. Ronald Plasterk van de PvdA en Kees Verhoeven van D66. Ik moet u eerst even de spelregels voor dit gesprek gaan uitleggen... Van onze gasten... Ja. Mogen we vanavond wel praten over de politiek en de miljoenennota... maar daarover niet met elkaar in debat gaan. Want dat mag niet van Kamervoorzitter Verbeet. En om er zeker van te zijn dat straks niks misloopt. luistert mevrouw Verbeet kritisch mee. Bent u er, mevrouw Verbeet? Nee, dat is mislukt. Oké, okay, we gaan het straks nog een keer uh, proberen. Dat is wel een extra dimensie. Ja, verrassend. Uh, waar. waar nou, we gaan het nog een keer proberen hoor. Mevrouw Verbeet. Wilt u geen enkele uiting geven aan waardering of afkeuring? <laughs> Dat, wat mogen jullie eigenlijk. Waar mogen we het eigenlijk over hebben van de Kamervoorzitter? Wat mag wel? Nou, volgens mij is het ik zo het uh, dat we het overal wel over mogen hebben... maar dat we niet met elkaar in debat moeten gaan. Uh, het is natuurlijk wel zo dat PvdA en D66 al lang hebben gereageerd op de miljoenennota. Uh, alleen het is niet de bedoeling dat wij hier nu het debat van dinsdag alvast gaan, gaan zitten voor. Uh, Volgens mij is dat de strekking van het idee. Zo heeft u het ook begrepen, meneer Plasterhuk? Ja, weet u, in, in het vorige kabinet was er, er waren er een paar dingen... waar Jan-Peter Balken zich ongelooflijk over kon opwinden. En een daarvan was de embargo-regeling. Dus dat is de hele manier hoe dat gaat rond Prinsjesdag. En ik heb altijd in het kabinet gezegd over alles. Dus wil, ik, wil ik me ook opwinden over Oerskand en over weet ik wat, maar één ding blijf ik graag helemaal buiten. En, dus dat, ja, de, ja, en die, dat hou ik mij even vol. Dus ik hou me gewoon aan wat er is afgesproken. We gaan niet met elkaar in debat, maar we mogen wel onze mening geven. Oké, okay, dus ik ga u om en om vragen. Ja. We zien wel waar het schip uh, strand We <lacht> hadden had een klein beetje debat gehad. <lacht> nee, maar dat mocht. Dat ging over de AOW. We mogen met elkaar debatteren. Oh, dat mag ja, wel. Ja, dat staat los van de miljoenen noten. nou, dan zoeken we wat onderwerpen. Althans, het met miljarden En over de euro kunnen we in discussie. En over die brief vandaag, over de die, van die scenario's de die kunnen een hele leuke avond maken. Waar zullen we beginnen dan? Zullen we nou ja. maar met de brief van de jager beginnen eventueel? Is goed. Want die, die heeft dus uh, een soort rampenscenario's uh, gepubliceerd. En Wilders heeft al gezegd het echte scenario wat ik graag had willen lezen... namelijk laten we, de, laten we gewoon stoppen met de steun aan Griekenland... en hoe goed is dat dan voor Nederland ontbreekt? En u had het, hoorden we net in het nieuwsoverzicht... meneer Plasterk, over ja, een beetje vage exercitie... waar u niet zoveel aan heeft. Wat begrijp nou ja, ik ervan? Het de, de, de gunstige beeld zou zijn dat het doorbrekend inzicht is bij Wilders. Die heeft tot nu toe altijd gezegd geen cent aan de Grieken... alsof het dan gratis zou zijn. En hij vroeg dus nu opeens om de scenario's van wat zou het ons dan gaan kosten als het misloopt. Het begint een Europa. beetje een staatsman te worden. Nou ja, dus, dus wij hebben denk ik kamerbreed gezegd... nou, als je daarin geïnteresseerd is, laat maar kijken wat voor scenario's er liggen. Ik moet eerlijk zeggen, ik had zelf al vanaf het begin wel een beetje dat gevoel... van je kunt dat niet... Eh, economie is wel een wetenschap, maar geen exacte wetenschap... in die zin dat je kan voorspellen wat er dan gebeurt. Eh, ik heb eerder vandaag gezegd, als Berlusconi weer iets, iets over Angela Merkel zegt... dan zie je de Griekse rentes oplopen. En dat zit in die modellen niet van het Centraal Planbureau... Dat kan ook niet. He, dus, maar goed, wat wel, en dat staat ook wel in die brief van de jager... dat is als er ergens iets misloopt in de economie... en je, je schiet ergens een recessie in... heb je zo 5 10 van je nationaal product schade. En dat gaat over tientallen miljarden per jaar. Kees Verhoeven had u En nu is het nog één ding, nu is ja. dus de vraag... of Wilders hier nou ook zijn standpunt door laten beïnvloeden. En ik wet van niet. Kees Verhoeven, heeft u wat gehad aan het doorploegen... van van die uh, exercitie van de jager? Nou, het is, een, het is inderdaad een vrij algemene uh, doorrekening van drie uh, scenario's waarbij uh, zeg maar, uh, de wereldhandel ineens helemaal stilvalt, uh, wat er dan gebeurt. Of wanneer de beurs helemaal instort, wat er dan gebeurt. Dus drie uh, scenario's die alle drie zeer ongunstig zouden zijn. Uh, en in die zin heeft het niet direct een link met Griekenland. Maar aan de andere kant kun je zeggen als Griekenland niet geholpen wordt, als Griekenland niet overeind gehouden wordt, dan gaat eigenlijk een van die drie scenario's in werking. Zo zou ik het eigenlijk een beetje willen lezen. En in die zin heeft, is het wel een indirect antwoord op de vraag van Wilders. Waarmee ik denk uh, dat Wilders ook wel een kuil voor zichzelf heeft gevraagd... Wat, wat door deze informatie op te vragen. Want eigenlijk zegt minister Jager... er is geen andere strategie dan Griekenland blijven steunen. Nou, exact. Wat, kijk, wat Geert Wilders steeds heeft gezegd... is geen geld in een bodemloze put. En dat klinkt heel stoer en heel, uh, heel stevig. Maar je moet eigenlijk zeggen... of we helpen de Grieken wel, en daarmee ook onszelf... of we helpen de Grieken niet. En dan, gaat eigenlijk, uh, dan, dan krijg je een hele uh, instortende situa situatie in Europa... met uh, dalende werkeloosheid... Uh, 150.000 banen minder in Nederland... een staatsschuld die weer oploopt met 100 miljard in zes jaar... Dat zijn scenario's die we echt willen voorkomen. En eigenlijk staat in die brief indirect... als we niks doen aan Griekenland, dan gaat dat gebeuren. Dus ja. ik ben heel benieuwd, eens met de heer Plastek in die zin. Ik ben heel benieuwd hoe Wilders hierop gaat reageren. Maar Wilders is ontevreden, omdat hij dacht. Er staat ook een scenario in van. als we nou ophouden met die steun aan Griekenland. Hoe, hoe lef, hoeveel levert dat Henk en Ingrid op? En ja, dat maar niet kijk, de heer Wilders is natuurlijk ontevreden. omdat hij niet precies het antwoord krijgt. wat een politiek handig uitkomt. En ik denk dat dat of een taxatiefout is. of dat het onmogelijk is om het antwoord te krijgen. Uh, uh, het is slecht voor Henk en Ingrid om de Grieken te helpen. Nee, dat is namelijk niet waar. Maar het blijkt ook uit de opiniepenningen. er zijn erg veel Nederlanders, meneer Plastic, die zeggen dat ook af vragen van uh, waarom gaan we wel bezuinigen op het passend onderwijs en op het uh, persoonsgebonden budget en noem maar op en gaat er zoveel geld naar Griekenland, Italië, Portugal, ja dan moet je dus als, als staatsman moet je dat dan uitleggen waarom het uiteindelijk beter is ook voor de Nederlanders maar overigens ook voor Europa um, en voor de toekomst van onze economie dat we voorkomen dat er zo'n crisis ontstaat in de eurozone en dat is geen misschien niet altijd een populair verhaal dus Nee, niet dat ook de Europese van A-kiezers begrijpen dat verhaal nog steeds niet kennelijk. nee maar men doet wat men kan dus uh, wij proberen dat, uh, uh, uh, die argumenten te geven die we daarvoor hebben... Um en het, het blijft natuurlijk uiteindelijk een idiotentoestand... dat er een regeringscoalitie zit van, van, van drie partijen... Of, hè, gebaseerd op drie partijen... die het over het hoofdonderwerp van deze tijd niet eens kunnen worden. En dat, dat, ik, ik hou het gevoel dat het kan niet lang goed gaan. Je ziet nu dus ook al wilders gaan maar drijven. dat is misschien wishful thinking. Dat het misschien, gevoel, het maar, maar goed het dan. is ook een diepe overtuiging. Ik vind dat je, als je in zo'n crisissituatie zit... dan kan het als minister-president niet je eerste voorkeur zijn... om het land te regeren, en dat was het wel, hè... om het land te regeren met steun van een partij... die het fundamenteel... Heel oneens is met wat je doet. Die vindt dat je het landsbelang verkwanselt. zoals als Wilde. U denkt doet. dat dat uh, Mark Rutte daar nou anders over denkt dan na jaar vorig jaar? Nou ja, dat zou hem sieren als die als die als hij nu zou nee, denken. wat denkt u oh, dat hij anders denkt? Nu? Ja, dat ik ga niet namens andere mensen denken, maar ik ik vind wat er nu gebeurt eigenlijk geen porum dit kan zo niet. Merkt D66 wel eens wat van achter de schermen, uh, van toenaderingspogingen van Mark Rutte? Ik bedoel, van de week zat hij twee keer bij Jokko in. Nou, het, het zijn niet eens toenaderingspogingen achter de schermen natuurlijk. Uh, het gekke van de situatie waarin we nu in de Tweede Kamer zitten, is dat het voor de schermen gebeurt ook. Hè. Uh, het is heel duidelijk dat uh, Rutte uh, en, en, en CDA, VVD en CDA, die hebben gewoon openlijk de steun nodig van uh, D66, uh, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie. Uh, de ene keer helpt de PvdA uh, met, een, met een onderwerp van de PvdA, vindt dat het moet gebeuren. Uh, wij doen dat ook wel eens. Overigens niet knarsentandend, zoals wel eens gezegd wordt, van jullie houden het kabinet overeind. Nee. Wij gebruiken het kabinet als een vehikel om onze plannen ook uh, te realiseren. Dus in die zin is het wel een bijzondere situatie. dat Plaszek? Nou ja, dat even aanhangend op wat Kees zegt, want ik krijg ook mijn mailbox zit elke dag vol met hoe, waarom houden jullie het kabinet overeind? Dat doen we niet. Als we het naar huis zouden kunnen sturen, zouden we dat uh, beslist doen, want het is beter voor het land. Alleen als wij de euro zouden laten vallen, dan zou het kabinet ook vrolijk doorgaan. Want, want dan steekt Rutte zijn handen in zijn zak en zegt nou ja, helaas, er was geen Kamermeerheid voor... en we gaan vrolijk doorregeren. En dan is de schade voor Nederland nog veel groter. Ik dank jullie beiden. Politieke talenten, Kees Verhoeven van D66... en Ronald Plasterk van de PvdA. Ik schorst de vergadering. zijn Zo so tijd playing playing with this bow and arrow. bro i'm gonna give my heart away leave it to the other boys to play for i've been a tempterer too long just to be a man. From this time unchanged, we're all looking at the different picture through this new frame of mind. A thousand Dit was Venus in Flames met Glory Box, een nummer van Portishead oorspronkelijk. Ik had wel eens eerder romans voor volwassenen gelezen... althans boeken die daarvoor door moesten gaan. Maar wat ik in Lord of the Flies aantrof... namelijk een haarscherp inzicht in het soort wezens... dat mijn vrienden en ik zo rond ons twaalfde, dertiende jaar waren... het was onopgesmokt en ongekuist. Konden we braaf zijn? Jazeker. Konden we aardig zijn? Zeker ook dat konden we ook van het ene moment op het andere veranderen in kleine monsters. Nou, en of. Dit komt allemaal uit de inleiding die de beroemde horror-auteur Stephen King schreef... voor de nieuwe vertaling van Lord of the Flies. Een oorspronkelijk in de jaren 50 verschenen bestseller... van de verder een beetje vergeten schrijver William Golding. Maandag is zijn honderdste afgelopen geboortedag. Bij ons uitgever en Golding-kenner Martijn David. Goedenavond. Goedenavond. Uh, ja, het boek is eigenlijk veel uh, beroemder dan de man zelf. Hoe komt dat? Ja, dat is... Uh, de, het, het boek heeft zijn, uh, zijn eigen roem overstegen. Uh, er is ook net een biografie over, of twee geleden een biografie over hem verschenen. En heet ook William Golding, The Man Who Wrote Lord of the Flies. Het boek is een soort icoon van de jeugd, de 12-13-jarigen. Dus zoiets als het boek Jan Wolkers en dan ja. voor alle zekerheid de man die Turks ja. fruit gelopen. Ja, zoiets ja. Um, en wat mensen nauwelijks weten is dat hij nog twaalf andere romans heeft geschreven. Oh echt? Uh, ja. Zoals? <laughs> uh, nou ja, zoals The Inheritors, wat daar laatst nooit kwam. van kwam. Nee, precies. En Pinson Martin, allemaal prachtige boeken, maar in Nederland eigenlijk nooit uitgebracht en nooit bekend geworden. Dus het is dat ene boek dat, dat het probleem hebben natuurlijk meer auteurs. Uh, Sir Walter Scott heeft ook erg veel boeken geschreven, maar we kennen hem voornamelijk als Ivanhove. Ja, ja. ja, wel verfilmd. Wanneer heeft u het, voor het zelf, uh, zelf voor het eerst gelezen? Hoe oud was u toen? Ik was uh, 16, 17 voor de eerste keer. En ik heb het uh, ongeveer een half jaar, een jaar geleden opnieuw gelezen, toen we de beslissing namen om het opnieuw te laten vertalen en uit te brengen. En ik was weer gegrepen. En had u toen op uw 16e, 17e die, die, datzelfde sensationele gevoel... als Stephen King in zijn inleiding verwoord van dit, dit is het boek dat eigenlijk al die jongensboeken overbodig maakt? Ja, het is wel een boek wat je naar die strot grijpt. Omdat het gaat over uh, de harde naakte waarheid over, over mensen. En ik denk dat iedereen ook op zijn 16e, 17e ziet hoe zo'n groep werkt. Hoe zo'n groep, zeg maar, kinderenachtig werkt. Hoe macht werkt. Het is misschien handig om even te vertellen waar het verhaal over gaat... Precies. Het gaat over jongens dus? Ja, het gaat over een groep jongens. Uh, hun vliegtuig is neergestort op een onbewoond eiland. Ze zijn Europa uitgevlucht. In Europa, daar wordt gesuggereerd, is de, een atoombom gevallen. En ze moeten overleven. De groep die kiest in eerste instantie Ralph als hun leider. En die probeert het allemaal netjes te doen. Daarbij geholpen door zijn beste vriend en de intelligente jonge Piggy. Helaas een wat dikker jongetje met een bril. Waarvan die bril steeds kapot wordt. Waarvan getrapt. die bril steeds kapot ja, wordt. Daar getrapt. kan ik me altijd heel goed mee identificeren. Ja, dat met kan Piggy. ik me voorstellen, ja. Dat is, dat is, ook een, dat is een, een, misschien wel de mooiste figuur uit dat hele boek. Um, maar de, de, de vrede duurt niet lang, want Ralph wordt uitgedaagd door Jack. Jack is alles wat slechtheid is. En Jack jeut de andere jongens ook op om zich tegen uh, uh, Ralph en tegen Piggy te keren. En dat, en dat doen ook, ze dan ook. Dat doen ze ook. En dat eindigt ook op een verschrikkelijke wijze. Is de moraal van het boek iets als de mens lijkt wel nobel... maar eigenlijk is hij onder omstandigheden een beest? Ja. Ja, Golding, had een, uh, Golding was een, uh, zelf leraar geweest, maar had ook de oorlog meegemaakt. Hij had vijf jaar bij de marine gezeten. En in die vijf jaar had hij slechtheid gezien. Um, daarna heeft hij op een school gezeten. Uh, lesgegeven, lange tijd, tot ergens, begin jaren zestig zelfs. En de moraal was, kinderen zijn niet zo leuk en kinderen zijn niet zo lief. Um, kinderen kunnen heel hard zijn. En ik denk ook dat dat ook altijd is wat nieuwe generaties weer aantrekt in het boek. Ze herkennen natuurlijk dat... Gevoel van, ja, Want iedereen die op het schoolplein wordt uh, gepest... Ja, ja. wil dat onmiddellijk lezen. het Ja, maar het aardige is, als je het later leest... dan zie je ook weer andere dingen in dat boek. Dan zie je symboliek die erin zit. Dan zie je die, inderdaad die strijd om de macht... en hoe macht corrompeert... en hoe mensen achter een machtige leider aan kunnen lopen... en zich helemaal gek kunnen laten maken. door Die, die Jack die krijgt zo'n score mee... en die gaan zich steeds meer als beesten gedragen. Dus dat beest wat eigenlijk nog in de normale maatschappij... min of meer getemd is, dat komt eruit... En dat, dat greep u bij herlezing aan, dat, dat geeft de, me bij de volwassenen ook zo zijn. Ja. ja, We hebben op internet een fragment gevonden van uh, Weiden William Golding zelf... die ja. over ja, de wording van het boek vertelt. One day I was sitting one side of the fireplace and my wife was sitting the other. And I suddenly said to her, wouldn't it be a good idea to write a story... about some boys on an island showing how they would really behave... being boys and not little saints as they usually are in children's books... En ze zei dat is een eerste idea. Je schrijft het. Dus ik ging ahead en schreef het. Ja, de Golding. Hij zat dus bij het haardvuur. En toen ja. zei hij tegen zijn vrouw: Zou ik niet eens een boek schrijven over jongens die op een eiland belanden. En die helemaal zich niet als uh, engeltjes gedragen. zoals in kinderboeken gebeurt. En zijn vrouw zei meteen: Een wereldidee. Ja. Dat klinkt ongelooflijk Brits vooral. Hoe het, het ja, zelf precies. Geldt. De manier waarop het uitgesproken wordt is zeer Brits. Maar hij: uh, Ja, het was een geweldig idee. En het. Uh, nou is het zo, of het nou precies zo is gegaan, dat weet je natuurlijk niet helemaal. Golding heeft zijn hele leven, hij heeft ook wel eens gezegd... ik heb vanaf mijn zevende geschreven, schreef de hele tijd door, ook als leraar. Um, maar het is, een, het is een boek wat, denk ik, een, een soort ja, volkomen nieuwe manier... van kijken naar kinderen was. Het was een wat zonderlinge man, heb ik begrepen, in het echt Golding. Ja, uh, hij zei van zichzelf, uh, ik ben uh, van huis uit, uh, diep van binnen ben ik een, een positief mens... Maar met mijn verstand ben ik een pessimist. En hij scheide dat. Het was een uh, man die daar inderdaad. Uh, als hij er lang over nadacht. Hij, hij, hij kon het Duits zo mooi noemen grubelen. Hij wilde dat heel graag uh, het sombere erin zien. Maar dan was hij ook weer heel gelukkig als dat sombere. als dat verdween of opgelost was. Maar met een beetje mopperkont. Het was een, uh, Het was vast een uh, mopperkont van tijd tot tijd. He, heeft hij zich er eigenlijk overheen kunnen zetten? Hij is uiteindelijk. Uh oud geworden in 1993, ja. overleden, ja. meen ik. Uh, heeft hij zich er ooit overheen kunnen zetten... dat hij die ene bestseller heeft gemaakt in de jaren 50... en daarna nooit meer? Nee, dat heeft hem eigenlijk altijd... Kijk, uh... ja, Daarna heeft hij twaalf romans geschreven... en die zijn nooit meer dat geworden in de ogen van het publiek... wat dat ene boek was. Hij heeft dat boek vervloekt. Hij noemde het geld wat hij ermee verdiend had Monopoly. Man. Hij is het gaan haten. Echt. Hij is het behoorlijk gaan haten. Uh, hij wilde het op een gegeven moment ook niet meer zien... Um, hij kon heel slecht tegen kritiek. Ik denk dat het een hele onzekere man was. Een buitenstaander altijd geweest, al vanaf zijn jeugd. Uh, in Oxford gestudeerd, maar hij was van lagere komaf. Onzekere man die uiteindelijk natuurlijk toch die grote Nobelprijs krijgt. En dat was al wel de tijd dat mensen als Graham Greene... en. en uh, ook, hadden ook, hebben. ook hadden willen hebben. Ja. Maar ja, ik kreeg hem wel weer voor vooral Lord of the Flies. Ja, vlijf. en het was natuurlijk uh, dat de, toen de Zweedse koning hem uitreikte, zei hij ook: Ik heb Lord of the Flies ook op school moeten lezen. Ja, dat zal hem altijd blijven achtervolgen. Het staat inderdaad op de literatuurlijst van elke middelbare school. Ja. Uh, hoe, hoe lang nog? Hoe lang gaat het boek nog mee? Hoe lang zal de nou, boekse maker overleven? Ik denk dat het nog heel lang meegaat. Uh, het is altijd moeilijk te kijken. In de, de, de, de, de geschiedenis is een enorme harde criticus als het gaat om literatuur. Maar er is geen enkele reden, wat mij betreft, en ook zeker in deze uitmuntende nieuwe vertaling, om het niet nog eens een keer 50 jaar mee te laten gaan. Want het zal generaties aan blijven spreken. Martin David, dank voor je komst en je verhaal... naar aanleiding van de honderdste verjaardag van William Golding. Graag gedaan. Het is vijf voor twaalf. En in de Utrechtse stad Schouwburg is de nacht van de poëzie in volle gang. De poëzieliefhebbers hebben vooral uitgekeken... naar het optreden van actrice Hadebierg Minis... die zich als dichteres Fassalis heeft verkleed... en ook gedichten van haar voordraagt. Goedenavond, Hadebierg. Goedenavond. Uh, hoe zie je eruit? Nou, ik heb nu een soort mintgroene jurk aan uit die tijd... Dadelijk krijg ik een pruik op waar helemaal golfjes haar in is gemaakt. Maar die heb ik nu nog niet op, maar die wordt dadelijk uh, wordt die opgezet. En ik krijg ook zelfs wenkbrauwen, zie hier liggen. En ik krijg ook bruine lenzen in. En niet al te veel make-up, want ik ga haar spelen, om het zo maar te zeggen... als ze ongeveer 35 is. Dus ik ben zelf 34, dus dat komt wel goed uit. Bestaan er veel foto's van Fassalis of filmbeelden misschien? Uh, er bestaan wel wat filmbeelden van haar, maar niet heel veel, omdat zij niet graag in de publiciteit uh, trad. Dus er zijn een aantal foto's die steeds terugkomen... wat ook wel prettig is, want dan heeft iedereen een uh, duidelijk beeld. Het is alleen niet heel duidelijk hoe zij sprak. Ik heb voornamelijk haar stem gehoord toen ze wat ouder was... ook toen ze de PC-Hoofdprijs ontving en zo. En, uh, maar ik, ik speel haar dus 30 jaar eerder. Maar ik kan wel ongeveer een idee hebben hoe haar stem was... en dat probeer ik dan zo goed mogelijk te doen. Wil je wat voorlezen? Hoe klinkt het, Fassades? een gedicht voor van haar, dat, is, dat heet Confetti. Ik zoek een misverstand om in te geloven. Al mijn gedachten zitten binnen, met hun voorhoofd aan de ruit van al mijn ramen. Van onderen tot boven gedrongen, kijken zij mismoedig uit. De oudsten hebben kindergezichten. Ze dansen soms, en fluisteren met elkaar. De jongsten hebben rimpels. Grijzend haar. Ik wou maar dat het vreselijk ging waaien. Zodat het volle stille huis ging zwaaien. En dat de ramen openvlogen. En de gedachten alle. Geel, roze, wit. Geluidloos als ze zijn. Als een sneeuwstorm confetti zouden vallen. Op straat. Er hoeft geen held te zijn waarvoor ze het doen. Goed doen. Het is mooi, maar je, je, je hoort ook wel dat het een dichteres van vroeger is. Hè? Doe je dat met opzet? Ja, dat doe ik wel met opzet ook wel. Dank je voor het voorlezen, Hadewieck. Tot ziens. Dag. Dag. Nou, de nacht van de poëzie gaat nog de hele nacht door in de stad Schouwburg in Utrecht. Wij houden er hier nu mee op met de zaterdagaflevering van Met het oog op morgen... Morgen zit hier John Jans van Galen, dus dan krijgt u vast weer een gedicht te horen. Straks op Radio 1 BNN met De Overnachting. En daarin praat Patrick Lodiers vanavond met cabaretier Freek de Jonge. Over zijn leven verscheen net het plaatjesboek Kijk, dat is Freek. En als u Maira Andrade dus nog wilt zien en horen optreden... kan dat morgen in de grote zaal van Paradiso in Amsterdam... en zondagavond in de Oosterpoort in Groningen. Ik wens u een goede Nacht en een fijn Weekend. Gute Nacht, Freunde. Het wordt Zeit für mich zu gehen. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een Zigarette en een laatste Glas im Stehen.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 Dit is Radio 1.